Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het met de horeca overleggen over het sluiten van de rookruimtes. Gisteren werd al duidelijk dat Blokhuis binnen twee jaar af wil van de rookruimtes in de horeca. Na de ministerraad zei hij dat het afschaffen wel zorgvuldig en met draagvlak moet gebeuren. Het gerechtshof oordeelde eerder dat rookruimtes in de horeca onmiddellijk moeten worden gesloten... op grond van een overeenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie. Blokhuis is het daar niet mee eens en gaat daarom in cassatie tegen de uitspraak. Voormalig regiopresident van Catalonië Puigdemont is vrij. Hij heeft de gevangenis in het Duitse Neumünster verlaten... na het betalen van een borgsom van 75.000 euro. Hij moet zich één keer per week melden bij de politie en mag Duitsland niet verlaten... Puigdemont werd eind vorige maand vastgezet op verzoek van de Spaanse justitie. Die wil hem vervolgen wegens rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. Eind vorig jaar organiseerde Puigdemont een illegaal referendum over de afscheiding van Catalonië. Bij gevechten in het grensgebied tussen Israël en Gaza is een Palestijn gedood... en zijn zeker veertig gewonden gevallen. Palestijnse betogers staken autobanden in brand... om een rookgordijn op te trekken voor Israëlische scherpschutters aan de overkant van de grens. Israëlische militairen reageerden met waterkanonnen en traangasgranaten. En er werd ook met scherp geschoten. Vorige week vielen er bij botsingen 20 Palestijnse doden en ruim 1400 gewonden. Een Groninger die uit protest tegen de Nam weigerde te eten... is met zijn hongerstaking gestopt, meldt RTV Noord. Jan Holtman uit Appingendam geeft het stokje door aan iemand anders. Holtman leefde 26 dagen lang op bouillon en vruchtensap... De hongerstaking is een noodkreet van mensen die met de nam in de clinch liggen over de vergoeding van aardbevingsschade. Het weer, zonnig en droog, bent temperatuur tussen de 12 en 16 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind. Morgen wordt het 18 tot 21 graden. Zondag ook warm, maar wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden. Verreweg de meeste vertraging heb je op dit moment op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen knopen Terbrechtseplein en Moordrecht ruim een uur op onthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verder is de druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum. Daar kom je ongeveer in 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht door een spoedreparatie. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer en ongeveer 10 minuten vertraging. Het is druk bij de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 stay yeah yeah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 Don't hide away inside you find your wings will open So free your mind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 Buying everything on sale, but she believes in quantity. Now I'm afraid to open my mail. Go to the bank, She got me on to the bed Now the girl's got to look good for me, but this is going too far. Because she won't feel so beautiful.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 We'll mm be -hmm. Easy!